9 uur. 9 Kees Groot met het NOS-journaal. De staat New York wil geen zaken meer doen met vier Nederlandse bedrijven... omdat zij op hun beurt Israël zouden boycotten. Het gaat om ASM Bank, Triodos Bank, ingenieursbureau Royal Haskoning... en waterbedrijf Vitens. Ze hebben drie maanden de tijd om het tegendeel te bewijzen... voordat de boycott definitief wordt. De bedrijven reageren verrast dat ze op een zwarte lijst staan... Ze ontkennen dat ze Israël boycotten. Wel hebben sommige projecten in de bezette gebieden stilgelegd. De koers van het aandeel Boeing is in Amerika gekelderd... nadat Donald Trump had getwitterd dat hij de bestelling... van een nieuw regeringsvliegtuig wil annuleren. Inmiddels is de koers weer terug op het oude niveau. Volgens de nieuwe president lopen de kosten voor het project uit de hand. Hij noemde een bedrag van 4 miljard dollar. Het Witte Huis en Boeing zeggen dat dat bedrag niet klopt. Als het aan de Tweede Kamer ligt mogen politieagenten voortaan niet meer herkenbaar in beeld worden gebracht. PvdA, VVD en SP hebben het kabinet gevraagd om met regels te komen. Het gebeurt nu regelmatig dat treitervloggers agenten filmen of fotograferen die aan het werk zijn en de beelden daarvan publiceren op internet. Daarbij worden hun gezichten niet wazig gemaakt en zijn ze dus te herkennen. En dat kan leiden tot beledigingen of zelfs bedreigingen, zegt de Kamer. Het kabinet trekt 5,7 miljoen euro uit voor meer laadpunten voor elektrische auto's. Minister Kamp verwacht dat er daarmee in twee jaar tijd 10.000 publieke laadpalen bijkomen. Met de maatregel hoopt het kabinet het elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Vorige maand waarschuwden verschillende organisaties dat het aantal elektrische auto's de komende jaren amper zal groeien. Dat zou komen door het afschaffen van de belastingvoordelen. Het weer, toenemende bewolking, in het noordoosten vriest het vannacht licht. Aan de kust en in het zuiden blijft het enkele graden boven nul. Morgen komt vooral in het zuidoosten de zon geregeld tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 4 tot 10 graden. Dit was het NOC. Verkeersupdate. Verkeers Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad een file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Badhoevedorp, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 luisteraars op deze frisse eh, fraaie zondagochtend 10 eh, eh, uur geweest ik zie alweer 6 minuten over 10. dus de hoogste tijd voor CFM Jazz vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B ja, vandaag ook alweer de tweede zondag. je ziet overal de kerstbomen oprukken, de kerstverlichting wordt buitengehangen, de lampjes gaan aan ja, nu vanochtend zie je er niet zoveel van maar wie weet vanavond weer wel maar ook vandaag 4 december vlak voor Sinterklaas dus volop nog mensen in rode mantels en witte baarden te zien vandaag. Dus het thema vandaag, een beetje zin, een beetje kerst en wat daartussenin zit. En we begonnen met een uh, fraaie formatie. Een formatie die heet, uh, eens even kijken hoe die ook alweer heet... Uh, Soulful Strings. Dat was eigenlijk een jazz-soul formatie. Actief in uh, de jaren 1968 tot 1971. En dit komt werkelijk van hun prachtige cd... The Magic of Christmas, in 1968 Soul Jazz, als je ervan houdt. En ja, omdat het vandaag uh, 4 december is... en heel veel mensen misschien nog vandaag Sinterklaas vieren of morgen... Uh, ook veel de, het betere Sinterklaaslied. En we beginnen met Angela Groothuizen. Sinterklaas is jarig, ik zet mijn schoen vast klaar. Ik hoop dat hij hem vol doet met, ja wist ik het maar. Hier zet ik wat water en wat hooi voor het paard. Want dat trouwe beestje is het huis wel waar. class het begin Angela Groothuizen. En dat fraaie uh, lied komt eigenlijk van een cd'tje. De Sint-cd en uh, volgens mij 2010. Uh, ooit als bijlage bij een Sinterklaas tijdschrift. Maar daar staan echt uh, veel jazzy nummers op. Dus ik uh, ga vandaag daar wat uh, van draaien. Uh, maar we draaien ook oud. En dan kom ik terecht bij een nummertje wat iedereen kent. I've got my love to keep me warm. En dat heb ik deze keer gehad van de Ultimate Jazz Archief CD Box. Van Art Tatum. Komt die? Art Tatum. Thank <laughs> you. Of to keep me warm, nou, dat kun je wel gebruiken hè? vandaag. Afgelopen nacht, zou ik bijna zeggen. Eh, ik zei het al, sint Klaas. misschien moet je nog een gedichtje maken. Misschien ben je volop bezig een surprise. Misschien heb je het al gevierd. Of misschien vier je het zelfs al morgenavond. Maar in dit programma heel veel Sint-muziek. De betere Sint-muziek. Onder andere van Wouter Hamel met een Sint-medley. Sinterklaas, goed heilig man, trek je beste tabbet aan. Rijd er mee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje. Appeltjes van oranje, pruimpjes aan de bomen, Sinterklaas zal komen. Kapoontje. Gooi wat in een schoentje Gooi wat in een laasje Dank u Sinterklaasje Sinterklaasje denk, er zit wel een leuk beentje achter. Ja, dat klopt. Het is metropoolorkest, dus dat kan je toch horen aan die swingende sound die erachter zit. Draai oud en nieuw, alles door elkaar. Nou, eigenlijk is dit natuurlijk niet zo heel nieuw. 2010 kwam dat cd'tje. Dan heb ik wel een oud cd'tje, en dat is The Three Thuns. Sinterklaas is Coming to Town. is grappige muziek, The Three Thuns. Ook een aardige kerstcd. Even kijken hoe die heet. Het Ding Dong Dandy Christmas. Alleen al die naam. Don't take your best Bij kerst wordt natuurlijk een belletje. Sinterklaas komt naar de, onze stad. Uh, tijd weer voor iets Nederlands daders. Dan kom ik bij Edcilia Rombly. De een van de betere zangeressen in Nederland. Oh, kom eens kijken. Klinkt ook mooi hoor. Kylia Rombly, wat een stem, zou ik bijna zeggen. En, um, dan heb ik iets op de rol staan wat uh, big band is: Big Band Holidays. Jazz, uh, with the Lincoln, uh, jazz at the Lincoln Center Orchestra. En dat is natuurlijk Winton Marsalis. Het uh, jazz at the Lincoln Center Orchestra wil mensen vermaken, verrijken en samenbrengen, genieten en dansend in je stoel. De, uh, aldus Marsalis. Uh, dan word je een beter mens van die muziek. Omdat je in jazz improviseert via je persoonlijke expressie... en je individualiteit. Nou, prachtige woorden allemaal van Winter Marsalis. De ja, trompetist, componist, ambassadeur voor de Amerikaanse cultuur... zou ik bijna zeggen. Uh, ook altijd uh, veel interesse in jonge mensen. Onder andere in uh, uh, Barbara... Nee, ik moet even kijken. Okay, want Ik heb er voor straks de tweede uur nog iemand op de... Barbara Lika... En die zingt ook prachtig. Maar eerst van deze uh, verzamel-cd dacht ik dat het was. Big Band Holidays, cd 2015, Winter Marsalis. Eens kijken of ik hem vinden kan, Winter Marsalis. komt die? Het nummer heet trouwens, uh, ook wel van toepassing in deze tijd... Easy to Blame the Weather... I'm Cécile, McLaurin, Salvat, Sherman Irby, Arrangement, en alto saxophone. Als je van de big band muziek gaat en je bent ook nog op zoek naar kerstmuziek die bij je past, dan is dit een aardigste dekje. 2015, Big Band Holidays Jazz at the Lincoln Center with the Winston Marsalis. Mooi. Uh, wat ook mooi is, is de Sint-CD uit 2010... waaronder een nummertje op staat van Ellen ten Damme. Zeer mooi gezongen en ook nog een beetje sensueel. Uh, even kijken hoor. Ellen Tendamme was dat. Hij komt. Hij komt die lieve, goede sint. En als je zo'n stem hoort, dan denk je ook wel What do bad girls get? En dat wordt gezongen door een Canadese jazz Zijn, Haar naam is Barbara Lika. En ze heeft nog niet zo gek veel cd's gemaakt. Ik geloof dat ze twee cd'tjes gemaakt heeft. Maar ze heeft onder andere ook een kerstcd gemaakt. En die is in Liesin 2015 uitgekomen. En daar staat het prachtige nummer op. What do bad girls get? Barbara Lika. Thank mm -hmm. you. aanschaffen, dan moet je deze nemen. 2015 uitgekomen, dus het ligt vast allemaal ergens, uh, ergens te koop. Alhoewel, in Nederland weet ik daar niet. Het is natuurlijk wel echt de Amerikaanse, Canadese zou ik bijna zeggen. Uh, dan kom ik hier bij een van mijn favorieten, Dave Krushen. Bekend uit de filmwereld, heel veel soundtracks gemaakt. Maar hij heeft ook een big band, en daar heeft hij aardige uh, cd'tjes mee gemaakt. Het is een all-star big band. En dit is het nummer Blue Train, Dave Krushen. <middels> en his all-star big band, nummertje Blue Train. Uh, we hebben in Nederland heel veel goede zangeressen... en een van die zangeressen is ook, Janne Schra. Eens even kijken waar ik haar neergezet heb, Janne Schra. En uh, die zingt een liedje over Sinterklaas. Sinterklaas, de, die goede heer. Prachtige stem ook.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 Eens even kijken hoor ja, Sinterklaastijd is natuurlijk een prachtige tijd en het enige nadeel, het bezwaar voor mijzelf vind ik altijd dat er zo ontzettend veel lekker snoep beschikbaar is eh, speculaas, gevulde speculaas, bankettekker, marsepein, chocolade, allemaal te veel om op te noemen en dat zijn allemaal calorieën die naar binnen komen natuurlijk, maar goed, één keer nou nee, wat de hele maand december, is natuurlijk best wel een lastige maand voor de mensen die aan de lijn moeten doen en wie doet dat niet tegenwoordig, iedereen toch bijna de geluksvogels die dat niet nodig hebben zijn er maar weinig uh, vorige keer, dat was eind november... heb ik iets gedraaid van Tony Co, En daar kwam ik ook weer tegen op een leuk kerstcd'tje. Special Noel, Merry Christmas. Een 2005. Tony Co, Eens even kijken. Uh, as Soft as Snow. Nico. weergegeven. Uh, prachtig nummer en natuurlijk Metropole Orkest. Op de achtergrond dan kom ik bij een van mijn favoriete cd'tjes. Ted Jones en Mel Lewis hebben in 1974 een, een cd opgenomen Potpourri. En daar het nummer van Yours and Mine. The moon one handicap Jenna Siegel, uh, something coming en dat nummer herken je natuurlijk vast wel uit uh, de Westheid story. Komt van een cd, some other time. Uh, cd uit 2016, tribute to Leonard Bernstein en arrangeur is uh, Vince Mendoza. Die kennen we natuurlijk wel van het Metropolokest. We gaan eruit met nog een Sinterklaas Deuntje van Do. Hoor, wie klopt daar kinderen? En tot, uh, dat, uh, ja, dat gaat tot de klok duren, denk ik. En na de klok van uh, tien, uh, uh, zijn, na de klok van elf... zijn we natuurlijk weer terug met uh, CFM Jazz. Tot zo direct. Hoor, wie klopt daar kinderen? Hoor, wie klopt daar kinderen? Hoor, wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Ik zal eens even vragen naar zijn naam, Cindy zegt hij dat Sint-Niklaas zegt hij Altijd vraagt of jij je best wel doet ja,